Nieuws van 4 uur. Dit is Mautenement Mouw... en Ankara toe. Op het tijdstip dat het gebouw een jaar geleden werd gebombardeerd. De man die gisteravond twee Duitse toeristen doodstak in een Egyptisch resort... zou hebben gehandeld in opdracht van IS. Volgens het Duitse persbureau DPA zou de man via internet contact hebben gehad met IS-extremisten... Die wilde dat hij buitenlandse toeristen zou aanvallen. De man stak gisteravond twee vrouwen dood in de badplaats Horgada. Bij een hotel ernaast verwondde hij vier toeristen. Daarna werd hij opgepakt. De dader is een man van in de twintig uit Egypte. De gevangenis van Lelystad heeft een dominee op non-actief gesteld... omdat hij geen controle meer had over de kerkdiensten. Blijkt volgens Omroep Flevoland uit het jaarverslag van een commissie die toezicht hield... Tijdens de diensten vorig jaar was sprake van grensoverschrijdend gedrag. Zo lazen gevangenen teksten voor waarin Black Power werd gepromoot. Die beweging ontstond vijftig jaar geleden in Amerika uit woede over geweld tegen zwarte. Gevangenisbewaarders zagen dat de dominee niet ingreep en stapten naar de directie. En die schorsten hem. Max Verstappen vertrekt morgen tijdens de grote prijs van Groot-Brittannië vanaf de vierde plek. Hij eindigde tijdens de kwalificatie op de vijfde plaats, maar schuift een plekje op naar voren omdat de Finn Bottas vijf plekken naar achteren moet. Hij liet eerder dan toegestaan de versnellingsbak in zijn Mercedes vervangen. Lewis Hamilton veroverde voor eigen publiek pole position. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en soms valt er wat regen. Dit is 18 tot 21 graden. Morgen eerst vooral in het oosten grijs, later vrij droog en zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. En dit was het en het was voor... De... Verkeersupdate. verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Erwin de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 What's the matter? You afraid you're gonna get hurt? I'm with my homeboys, my touch, my camaradas kicking back on me ganga, e pa' mi no diga nada You're so this, way, like Al Capone this, way. Come throw our thoughts so don't Never try to sweat me Some of you don't know what's happening, que not for you anyway, cause this is for the Rasa.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 Naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Vanuit Zandvoort inderdaad 24 uur per dag radio en tv. www.zfm-live.nl live, live meekijken. advantage of me de gauw oude hit. Vergeet wij zeker niet te draaien bij CFF Zandvoort. Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag komen ze geregeldloos langs in ieder geval. Zou ik deze van The Three Degrees en The Dirty Old Men. Zo dadelijk weer het Formule 1 nieuws naar deze van Cooking on Three Burners. lekker lekkere, dasbare hit van dit uh, momentje... de Cooking on Three Burners en Minds Made Up. CFM Race Radio, Bit Report, Bit Report. Ja, op de zit er alweer helemaal klaar voor het Formule 1 nieuws. Ja, we hebben het over de kwalificatie gehad hè, van uh, vanmiddag. maar er is vast zeker nog veel meer te melden. Nou, valt je, maar uh, we gaan even uh, terug naar uh, vrijdag. Want...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 De snelste was Hamilton, gevolgd door Rijkonen, Vettel, Bottas en Verstappen. Maar zoals gezegd, door een gridpenalty voor Bottas... gaat hij vijf plaatsen terug en zal Verstappen morgen als vierde... van start gaan tijdens de, race, de Formule 1-race van Groot-Brittannië... op het circuit van Silverstone. Naast het feit dat Bottas vijf plekken terug moest... moest ook Ricciardo vijf plekken terug, want hij had ook materiaal vervangen...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 And the spend the Het blijft een lekkere zomer die tijd van Semveld en de Summer on You.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 Baby, over oh, yeah. Even speciaal gedraaid voor alle disco -freaks. Deze van de backbench hoor, de Roses are Reds. En daarmee is het half vijf geworden. Ben je er klaar voor het dier van de week komt eraan en het is Japi. Ook deze week is het uh, nog steeds het dier van de week, Japi. Uh, Japi is een Amerikaanse Stafford van zes jaar. Naar mensen is hij zeer vriendelijk en vrolijk.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 En telefonisch te bereiken onder 571-3888. 571-3888. En kijk ook even op de website www.dierenhuis.nl Want ook Japie verdient een thuis. Deze week, het dier van de week. We hebben Japie in de aanbieding. We schaffen Japie of de andere leuke dieren naar het dierenthuis Keesomstraat, nummer 5.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 One day you'll find true love I say maybe There must be a solution to the one thing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 Stealing through the moonlit nights with your love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 If I ever get out of here Thought of giving it all away To a registered charity All I need is a pint today If I ever get out of here If we ever get out of here Ik ben zo blij dat die uh, microfoon van Albert-Jan even dichtstond op dit moment. Lekker een meisje hier, hè, Albert-Jan? Dit is wel ja. uh, echt leuk, ja. Paul McCartney en Gaan de Wings en de Band on the ik Run. Ik die LP nog op vinyl. Op vinyl ben je al zo uit. Nou, Ongelooflijk, nou, nou, daar ja. hebben we ja, het ja, straks ja. wel over. Oké, okay, werkoverleg. Ik voel <laughs> hem alweer aankomen. Wat ik ook voel aankomen is het gedicht over het uh, Zandvoortse strand...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 En met deze single van de, pers die in de Dream Dreambeat gingen we heel veel jaren terug in de tijd, Albert-Jan. Uh, ik weet nog dat deze dames uh, optraden uh, in uh, South toen dit net een uh, hitje werd, zeg maar. Deze single, uh, hey ga je mee naar South aan de Zee. En toen heb ik een uh, gesigneerde single kunnen ah, rijden. Ah, ja, goed hè? goed hè, goed hè, goed hè. Nou, het was wel even lekker en past paste goed achter het gedicht van de dag.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 Deze van Omi en de cheerleader. Jorem was bijna laatste plaat van deze uitzending van Stamford op zaterdag. Ja, normaal gesproken gaan we dan even met Fred praten, onze collega van Entertainment for You. Ja. Maar hij is er vandaag niet, want Fred ja, die is een beetje ziek. Dus, ja, dus vanaf deze plek, uh, Fred, van harte beterschap.